Dit van der Linde met het NOS-journaal. Honderden Palestijnen hebben in het noorden van Gaza geprotesteerd tegen Hamas... en voor een einde aan de oorlog. Volgens de BBC gaat het om het grootste anti-Hamas-protest... sinds de aanslagen van 7 oktober. Hamas-militanten zouden de demonstranten uiteen proberen te drijven. Het is niet duidelijk wie er achter de protesten zit. Israël roept Gazanen regelmatig op om te demonstreren tegen Hamas. Bosbranden in Zuid-Korea hebben aan tenminste 18 mensen het leven gekost, melden autoriteiten. Het vuur woedt in het zuiden van Zuid-Korea. Daar is het al lange tijd droog en het waait er flink, waardoor het vuur verder verspreidt. Bijna 30.000 mensen moesten al hun huis uit en zo'n 200 gebouwen zijn verwoest. Ook een eeuwenoude boeddhistische tempel ging in vlammen op. De bosbranden zijn volgens waarnemend president Han de ergste ooit. De autoriteiten verwachten dat er meer slachtoffers vallen. Mogelijk duizenden mensen hebben onterecht compensatie gekregen in het toeslagenschandaal. Volgens NRC werden ze on onterecht aangemerkt als gedupeerden... en ontvingen ze geld door een fout van het ministerie van Financiën. Het gaat om 8000 mensen. Zij kregen volgens de zogeheten katshuisregeling 30.000 euro schadevergoeding... en eventuele schulden zijn kwijtgescholden. Het ministerie zou een intern rapport hierover al maanden geheim houden. De christelijke stichting Civitas Christiana gaat door met campagnes tegen de week van de Lentekriebels. Kenniscentrum Rutgers zegt dat de conservatieve stichting leugens en laster verspreidt over het schoolproject. Civitas noemt de beschuldigingen onjuist. Het kenniscentrum spant een kort geding aan, dat dient donderdag. Het weer zo goed als droog. Lokaal is er nevel of mist. De komende dag begint bewolkt en er is kans op motregen. Later vandaag af en toe zon. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm Het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 I'm loving you So baby just come through Goodbye. you. <laughs>